Twee uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het centrum van Brielen in Zuid-Holland woedt een grote uitslaande brand. Het vuur ontstond rond middernacht in een woning boven een bakkerij. De vlammen zijn overgeslagen naar andere huizen. Onduidelijk is nog hoeveel dat er zijn, zegt een woordvoerder van de brandweer. Voor zover bekend zijn er geen gewonden, maar er wordt gekeken of er nog mensen binnen zijn. Hoe de brand in Brielen is ontstaan is nog niet bekend.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 In een ziekenhuis in Mumbai is Bollywood-legende Jas Chopra overleden. Hij was regisseur, scenario-schrijver en producent van tientallen Bollywood-films... en stond in India bekend als de koning van de romantiek. In 1973 richtte hij Jas Rai-films op. Een van de grootste productiehuizen van Bollywood-films. Een paar weken geleden kondigde Chopra aan dat hij zou stoppen met regisseren. Zijn laatste film gaat volgende maand in première. Jas Chopra overleed aan de gevolgen van knokkelkoorts. Hij was 80.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 Overdag eerst ook nevel en mist, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door. En dan wordt het 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven.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 Ja, hallo. Goeienacht. Welkom, lieve luisteraars. Uh, ja, de groentevrouw die je moet verbouwen, dus die had van, uh, vandaag even geen tijd, hoor. Dus dan weet u dat. En dus hebben we Nico weer lekker van stal gehaald. Ik heb gasten vanavond, uh, muzikale gasten. Uh, achter de drum zit uh, Rowan uh, Tettero. Hij zegt, je gaat me dan niks vragen, hè? Ik zit er lekker achter dat drumstel. Alsjeblieft, laat me met rust. Oké, okay? dus dat doen we. Hi, Rowan. Dus het gaat allemaal ook eigenlijk om Hartog. Hartog IJsman. Hé, hey, Hartog, moet je even wel naar de microfoon? Want anders. Ik? Ja. ja? Ja, dit. Bart. Ja, oké. Okay. Kom, ga even zitten. Hartog, okay. even. even bij. Hartog. Hallo. Hi, ik heb zo'n. Uh, de lekkerste bakker van Nederland. Die heet Zo bij mij in de straat. Dat is geen familie. Het is een held. <laughs> maar het is geen familie. Nee, nee, maar jij heet ook Hartog IJsman. Hoe kom je aan die voornaam? Het is een Joodse naam. Oh? Dus. Die hoor je niet zo vaak meer, maar vroeger wel. Oh, wat grappig. Nee, mijn vader heette ook zo. zo. Vandaar, nou goed. Hey, en waar stond dat wiegje van jou, hier in Amsterdam? Ja, ja in Amsterdam, in de plantagebuurt. Oké. Okay. eigenlijk ben ik verwekt in de Jordaan. Zo. Oh, dat weet je dan ook. Weet je ook ja. precies waar, wanneer en hoe laat? Ja, ja, mijn moeder heeft me een paar keer aangewezen... maar die, die woningen <laughs> zien er nu allemaal anders uit. Dus het, het, ik blijf het een beetje vergeten. Maar... Oh, wat grappig. Uh, vlak bij de Westertoren, hoe heet dat nou? Uh, Lely, de Lelystraat. Oké, okay, maar dat je moeder zegt: Nou, hier ja. hebben je vader en ik het gedaan en daar Ja, <laughs> nou, verder hoe en zo, dat is uh, dat niet, maar... <laughs> Mijn moeder is heel decent, hoor. Nou, <laughs> nou maar zoiets. Het, het idee dat je ouders het gedaan hadden, vond ik vroeger altijd al heel erg. Oké, okay, ja. He, we, we hebben vijf kinderen, vijf keer hadden okay. ze het gedaan. Wow. <laughs> Goed. Hé, hey, uh, leuk dat je er bent. Ja. We hebben al heel lang geleden een afspraak gemaakt. Maar jij zei, nou nee, wacht nog eventjes. Want nu komt een nieuwe plaat uit en ja. dan uh, wil ik wel komen. Dus die plaat is eruit. Nou is die uit. Dat is een hele mooie plaat. Dankjewel. Uh, uh, happy Days. Yes. En oh. zijn de days happy? Uh, nou, wel als ik die liedjes speel hoor. Dan, uh, dan wordt het allemaal, komt het allemaal goed. En anders? Dus, nou, dus soms, de, soms komen die liedjes uit een, uit een tijd dat deze niet zo happy waren. Nee. Of dat het een beetje op en af uh, ging. Dus. Nou, precies. Ja. Ik heb, als, je, als je goed luistert, denk ik van, nou, hij heeft, hij heeft een paar keer de verkeerde vriendin gehad. Denk ik dan. <lacht> het zou best kunnen, ja. <lacht> maar dat levert wel hele mooie liedjes op. Dat levert uh, liedjes op, ja. Oké, okay, ja. goed. Nou, ik zou zeggen, uh, laat horen hoe je klinkt. Oké. Okay. Dus dan uh, moet hij hier ik ja, op gaan we lekker naar zijn eigen plekje. Hartog. Zo heet hij gewoon als bent. Hartog ijsman, maar hier zie je als Hartog. You got lost. You can't find me. I'm right here. Come and find me. Come en find me. Silent golden night of cold and uneasy I'm sitting here you are near I feel like a visitor a visitor Got lost, you couldn't find me. I'm right here, come and find me. Got lost. Yeah. Come and find me. Come and find me. Come and find me. Yes. Sir. Yeah, ja, wow. Now, that's klink. Wat is eh uh, toch? Wat een grappige combinatie. Uh, een drummer en een, en een gitaar. Ja, ik hou heel erg van incomplete bandjes. Ik luister ook graag naar dat soort muziek. Ja. En uh, ja, dit werkt voor ons of zo. Ja. Dit, uh, ja, je kan het ook nog met een compleet bandje doen. En, en misschien wordt het dan wel gewoner of zo. Ja. Ik vind het wel heel mooi. Op de plaat heb je alleen af en toe nog, uh, wat is het, fluit uh, uh, en, en, en cello. Ja, precies. Dus die zijn bij allebei bij één nummer, zijn ze gast. En ja. heb, nou, op de plaat staan wel laagjes, zeg maar. Dus ja, precies. Soms koordjes gezongen of gitaar, ja. extra laagjes gemaakt. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Maar dan nog proberen we iets te maken wat compleet is, en, maar ook incompleet. Ja, <laughs> maar je bent een van de weinige muzikanten ook die hier komt en ook zonder koptelefoon zingt. Oké. Okay, uh, je zingt heel zacht. En, uh, ja, maar jullie zijn gewend natuurlijk samen akoestisch op te treden. Eigenlijk wel. Nou, we spelen ook wel eens versterkt hoor. Maar dan, ja. dit is eigenlijk de logica: Dus uh, dat we gewoon elkaar kunnen horen. En, uh, ja. Maar hij kan helemaal zacht spelen. Dat ja, speelt, en dat uh, is wel een kunde. Dat ook, is een uh, kunst. Hij wil niet praten, maar. Hij kan. Ja, we kunnen wel over hem praten. <laughs> ja, dat heb je, ja, denk Hij is heel helemaal over hem te Ja. Nee, maar dat is, dat is wel een, een kunde. Ja. Daar herken je volgens mij een goede drummer in. Ik denk het wel. En volgens mij moet je ook echt wel het ervaring hebben. Of zo. Is dat, als je gewoon leert drummen, dan moet je volgens mij eerst leren gaan baffen. Ja. Goed. En daarna komt misschien... Uh, Precies. Ja. Ah, Oké. Okay. Goed. goed, ik ga even zeggen wat we vannacht verder allemaal hebben. Dat is mijn bril. Oh. Goed, uh, we hebben een hele lekkere volle nacht. Ik heb een heel goed toneel gezien voor acht jaar en ouder. En dat klopt, want dat ben ik ook. Ach, uh, ouder dan acht. Ik ging naar echt waar. Zielige sprookjes uit het, uit het echte leven. Ik moet even weer een slokje water. Ik heb veel, veel te zoute pizza gegeven. Mm, mm. mm. uh, ga je wel eens naar het toneel, jongens? Zeker. Ja? ja Nee? Ja? Wat heb jij het laatste wat je gezien hebt? op. Oh. Ik ga graag naar dans. Ik heb oh. meer iets met dans. Nou, daar kan ik me bij jou wel iets voorstellen. Ik wil minder. Weet je, ik, weet nooit, ik weet niet goed wat ik met dans aan moet. Behalve uh, te kijken naar het beeld en zo. Maar dan denk ik altijd, wat is een lichaam? Zit een lichaam toch raar in elkaar als ik naar dans ga kijken? Oh, oké. Okay. Ja, ik vind het juist, kan heel erg ontroerd worden door dans. Ja, en dan denk, ja. heb ik echt het idee dat ze iets aan het vertellen zijn. Ja, wat ja, ja. met woorden ook helemaal niet meer kan verder. Nee, precies. Maar dat is voor de radio heel onhandig. Ja, ja. <laughs> Dansers interviewen is mij ook niet goed afgegaan. Ja, die zijn heel conceptueel. Ja, ik, precies. Ik kwam echt uh, met dingen. Ja. <laughs> dus vaak die praatjes voor die dans, daar begrijp ik ook helemaal niks van. Maar als ik dan ga kijken, dan uh, komt het allemaal ja, direct ja, ja. Oké, okay, goed. Nou, wat zeg ik? Oh ja, ik zag een goede film... Uh, Regisseur Thomas Vinterberg, die heeft mij 14 jaar geleden al helemaal ingepakt met zijn film Vesten. Heb je die gezien? Wauw. Geweldig. Oh, nou, hij, deed dat, hij doet dat nu weer opnieuw met jakten. Met in de hoofdrol uh, Mats Mikkelsen. Hè, als een ten onrechte uh, uh, verdachte van uh, seksueel misbruik. Oh, het is echt gruwelijk hoe een gemeenschap zich als een monster kan omkeren. Ik zeg dat niet goed, maar leg ik straks allemaal wel uit. Goed, eh, filmliefhebbers, ja, ja nou, hebben we dus gezien. Ga je deze ook kijken? Ja, Tim? Ja, denk ik wel, ja. Moet je absoluut, absoluut topfilm. Goed, laatste goede film die je gezien hebt? Oh, nou, nou maar. Goed. goed. Weet je wat ik mooi vond? Nou. Encounters at the end of the world, van Werner Herzog. Wanneer is dat? Is het oud? Ja, is een paar jaar geleden. Hij gaat oh, okay. naar Antarctica, naar ja. de laatste, ja... Expeditie-soort mensen die daar zitten, een soort vrijbuiters. En de, hij praat met die mensen en gaat onder het ijs kijken en mee met hun een oh. dag. En dat is zo maar. Mooi. Ze documenteren, dus nee, ja, maar niet semi typisch Weet je hij, ja, ja, echt ja. zo'n hertsorg-ding. Ja, heel erg mooi. Oké, okay, nou goed. Ik ga het onthouden, uh, uh, een van der leest. Hij is een zeer vasthoudende luisteraar. En hij is altijd op speurtocht naar uh, hoorspelen. Nou, hij wist mij op Facebook, volgens mij was het dat het daar was, ja, te vinden. En hij deed me een suggestie. Uh, ben ik gaan opsnorren? en ja hoor, ik heb het gevonden. Het doel en de middelen. Een spannend verhaal van Charles uh, Metre. Goed, uh, luisteren jullie wel eens naar Radio 4? Ja, vroeger heel veel, toen ik nog de kabel had. Ja. Kijk, Roman die zit te knikken, maar goed, nou, iedere door de weekse ochtend zit daar van uh, 7 tot 9 Margriet Vrooman... Nee, ik lig op maandag uh, straks, zit uh, daar Mieke van der Weij. Maar goed, doet er niet toe. Het is een heel fijn programma uh, met toegankelijke klassieke muziek... en wat belangrijke dagelijkse nieuws. En iedere dinsdagochtend om kwart voor negen... een ZKV van A.L. Snijders. Een zeer kort verhaal. is hij echt een meester in. Nou, laat dat uh, nou een uh, karo-programma zijn, mijn eigenste collega's. Dus hup, gevraagd of wij dat ZKV ook nog eens mogen laten naklinken... in de zondagnacht op maandag. Nou, dat mag, dus dat uh, krijgen we voortaan ook. Uh, verder verder... Poëzie. Ko uh, heeft een uh, nieuw thema. Het is nu Poëzie en Muziek. Hij komt uh, onder andere met een mooi gedicht van Adriaan Jegi. En uh, ja, F. -punt, uh, Starik die blijft zijn eigen parels weggooien. Mogen niet in een nieuwe bundel, want die glanzen niet genoeg. Poëzie. In een van je liedjes zing je: ik heb de verkeerde poëzie gelezen. Ja. Huh? Ben je wel een poëzieliefhebber? liefhebber Jawel, ja. Ik lees niet zo vaak, maar nee? ja. ja. Dan ga ik weer vragen van. Uh... Wie en wat? Noemen ze een, een, een dichter waar, waar je. Oh ja, ik zat te denken: het is zo'n Griekse dichter die uh, uh, oh. nog leeft. Ja, en... uh. Pardon, maar ik kan er niet op komen. Ja, ik weet het. Uh. Dit wordt echt de nacht dat ik al van niet oh. op kan komen. Nee, nee, nee, nee. nee. Die beroemdste uh, Griekse dichter die we allemaal kennen: dat is. hè uh... huh? Wie? Cavavis? Kava ja. Tuurlijk, ja. Carvavis is heel mooi. Nou, ja. nou oké. Okay. Heel goed, dankjewel, Francis, die hier fluisterde ja. het in mijn oor. Uh, ik zou zeggen, oh ja, moet ik nog zeggen? Oh ja, ik heb natuurlijk ook nog geks van Beuningen. Daar verheug ik me weer op. Uh, uh, en de man uh, met wie hij spreekt, Jan Emaus, die heeft weer verse trektresers. En er is een vers mysterie van Emily. De website www.adelinevalier.nl, kan je podcasten, kan je abonneren, je kan terugluisteren. Je kan mailen naar het Goede Je kan met mijn vriend op Facebook. En dan allemaal suggesties doen, die ik dan helaas allemaal moet gaan nachecken. En, uh, je kan ook twitteren voor what it's worth. Hè? Dat is dan uh, N8 van VH Goede Leven. Ik ah, kan ook uh, naar de Radio 1-site luisteren. Je kan ook gewoon radio uitzetten of aanzetten. Of, in ieder geval, hier is uh, Hartog met het tweede nummer. Zo. So. Dragonfly feels like I've been here. Before. Some time to get away If we took a holiday Took some time Ik, ik reed vanochtend door de, door de Ardennen. met een waanzinnig zonnetje. En, en ik had de auto, het raam open en, ik, en dit nummer. Toen dacht ik, het was helemaal perfect klinkt, toch? Uh, ja. ja, toch? Je kwam van vakantie of zo? Nou, ik kwam eventjes uit, uit Frankrijk, ja. Allemachtig. Nou, het was, uh, het, het was echt een reisliedje. Geweldig. Ja, ja toch? Nee, ja, nou, ik zie het meteen voor. Ja, ja toch? Hoe, hoe heb je het geschreven? Onder wat voor omstandigheden? Of oh. Met wat in, in, als beeld? Ja, het beeld is eigenlijk dat iemand uh, uh, uh, op vakantie gaat... en ook roept van, nou, laat mij maar even met rust... want ik heb het helemaal gehad, jongens. Dus als je niks van me hoort, alles in orde. Ja. En, maar hij komt helemaal niet aan in Spanje. Hij verdwaalt onderweg, alles gaat mis. En, en niemand maakt zich natuurlijk zorgen. Hij kan ook niet meer bellen of, en de sleutels zijn ook zoek en zo. En niemand maakt zich zorgen over hem. Want, Zij, is want wel die denken, oh, we horen niks. Dus hij heeft het heerlijk, eerlijk, maar dat is helemaal niet waar. Oh. Dat was het beeld eigenlijk. Oh. Oh. Dat ja, maar het is niet heel triest bedoeld. Oké, okay, naar nou, ja. die, nou, die donkere kant. Melancholisch. Nou, ja, goed. <laughs> Grappig. Hey, nou, um, jij hebt al een, een behoorlijk lang muzikaal verleden. Ja. Ja? ja. Schets het eens even in sneltreinvaart. Uh, uh, rockbeentjes in de repetitie, uh, hokken en daarna toch maar conservatorium. En Waar, hier in Amsterdam? Of? In, ja, Hilversum. Hilversum Eigenlijk ja. hetzelfde, wat nu ja. Amsterdam is. En toen kwam er jazz en toen kwam er soulmuziek En toen heb ik nog wat theaterdingen gedaan en dance. Wat voor dingen? Wat voor dance? Ja, ik had een band die heette de Flowriders. En dat was eigenlijk een, een combinatie van ja, beats die we uit laptops haalden... En, en geprogrammeerde dingen en een live band. Ook met ritmesectie en meerdere zangers. En, uh... Leuk. Dat was heel erg leuk. Ook een plaat meegemaakt en... Uh, en na zes jaar was het niet zo leuk, want toen was ik helemaal overspannen van het hele gebeur. En toen dacht ik, ik ga toch eens kijken of het ook in mijn eentje kan. Want dat vroeg ik me al heel lang af. Ja, ja. En nou, want dit is... Kijk, ik ken je niet, sorry. Maar dit is wel je derde soloplaat ja. al. Ja, dus het, het, ik vind het zelf ook nog steeds heel leuk. En het, ja, het ontwikkelt zich nog. Ja, dus, ja, je, uh, werd, ja. Je, je werd mij getipt door uh, Marcel. Die heeft ja. jou in de studio uh, uh, opgenomen. Die heeft het opgenomen, ja. De vorige plaat heeft hij ook opgenomen. Hij zei: nou, je moet die hartog, die is zo goed, zei hij. Maar die Marcel is ook goed so. <laughs> Oké, okay. hey, um, kom je uit een muzikaan best? Nou ja, niet echt praktiserend, maar uh, wel met hele goede smaak, Dus er stond heel goede muziek op thuis. En veel klassiek eigenlijk. En, ja? Uh, ja, vooral veel klassiek. Hey, en broers en zussen? Nee. In, in je eentje? Dus. Een helemaal in eentje. Ja. Oh, ja. Maar wel veel muziek dus? Ja, hè? heel veel muziek. En, wat, wat, wat was, uh, uh, en wanneer ging je zelf een instrument bespelen? Nou, ik heb altijd gezongen, zolang ik me kan, dus echt, ik echt van dreumes af. Mijn jongste herinneringen, zeg maar. O, o, was ook altijd anders dan het origineel. Dus ik moest altijd melodietje veranderen en tweede stemmetje maken en zo. Oh. Dit weet ik van heel erg klein, uh, zeg maar. En, uh, en ja, vanaf mijn zevende speel ik gitaar eigenlijk. Oh. Maar dat heb ik ook heel lang niet meer aangeraakt. Maar dat zat wel in mijn systeem. Dus wat ik net vertelde toen ik uit die band stapte en dacht. Ja, uh, ik ga het eens in mijn eentje proberen. Heb ik de gitaar echt weer opgepakt. En, uh. en wat deed je dan op het constitorium? <coughs> deed jij zang? Zingen. Zang. Oké. Ja. Oh. Okay. Ja. oh. En, en, uh, want eh. Uh, uh, wat leer je dan op het consitorium? Dus dan gaan we alleen maar jazz of klassiek? Of heb ik ook. Het was daar nou wel zo... heel erg op jazz gericht. En maar ja, de interpretatie en, ja. en alle. Ja, de, de, de stijleigen. Uh, ja, de, de, de typische ins en outs. Wanneer swingt het nou echt lekker? En hoe vertel je nou zo'n verse voordat die standard begint? En zo, al dat soort dingen leer je. En, ja, en hoe je je stem gebruikt en hoe je ja, je adem Ja, technisch gebruikt. moest ik heel veel leren. Want ik, ik was wel ja. heel druk bezig met muziek maken. Maar ik wilde ja. nooit les. Nee. En dus technisch liep ik gewoon volledig uh, vast op een gegeven ogenblik. Toen kon ik niet meer ja. praten. Nee, precies, ja. En toen dacht ik, ja, ik uh, moet misschien toch maar een les gaan zoeken. En toen ben ik eigenlijk door die opleiding heen gevlogen, want ik had nooit gedacht dat ik het kon afmaken. Ik had helemaal geen studietijd meer. Maar het ging gewoon ook heel voorspoedig ja. allemaal. Dus, uh... Maar je hebt ook uh, les gegeven, ik weet niet, misschien doe je het nog. Ja, ik heb uh, nog les. Ja, op het consultuarium in Arnhem. Arnhem ja. Wat grappig. En dan geef je ook zangles? Ja. Oh, wat Hetzelfde ding, ja. Nou, grappig toch? Ja, dat is uh, leuk. Ja. Ja, ja, ja. Heel eervol uh, om daar uh, te ja. werken. Ja, ja, ja, ik kan me voorstellen. Ja. En heb je al nieuwe talenten ontdekt? Ja, er zijn uh, heel bijzondere mensen dit jaar. Ja, die, en die pikken we er ook een beetje uit, hoor. Want soms is er technisch nog niet perfect. Of, maar dan zien we wel een soort ruwe diamant. Of ja. echt potentieel. En je kijkt natuurlijk ook van... Komt dat binnen vier jaar goed? Ja, ja dat heb je er maar voor. Ja. Maar uh, ja, zijn wel ook, we zoeken ook wel mensen met een beetje persoonlijkheid. En dat mag ook mag ook dwars zijn. Of dat we denken van... Nou, ik weet helemaal niet of ik dit mooi vind. Maar zo, weet je wel. Ja, ja, dat, ja, ja. Hier gebeurt wel iets. ja. Dat, uh, ja, en ja. zijn dat dan mensen die, die zich ook opgeven voor de Voice of Holland? Heel weinig. We hebben nu iemand die is, die is afgestudeerd bij ons. Een geweldige zangeres. Caro Froener heet ze. Ze komt uit Duitsland. Ja? En ze heeft zich net opgegeven voor de Voice of Germany. Oh! En ik gun haar het beste, want ik, ik, ik had haar nog gemaild van... nou, Als jij zou winnen, dan weet ik dat er ook gewoon geweldig tof muziek uit gaat komen. Want ze is ook heel heel eigengrijde, authentieke dame. Oh, okay. En die zich niet zomaar in een soort flauw iets gaat laten inpakken. nee, nee, nee. nee. Maar die heeft ook een dijk van de stem. En zij heeft ook wel die uitstang. Ze zou dat ook nog uh, ja, kunnen winnen, hoor. Oh, wat grappig. Wat leuk. Ja, dat is wel heel erg leuk. ermee. ook wel trots natuurlijk. Gewoon. Tuurlijk, ja. En dan, ja, er zit nog een student van ons, maar die heeft het niet afgemaakt. Paul van Combiné heet hij. Die. die doet nu mee in het team van uh, Roe van Velsen, volgens mij. Oh, oké. Okay. Dus, uh... ja, ik heb de laatst een paar weken vergeten te kijken. Maar uh, ik, ik ga nu weer naar jou luisteren. Cool. Naar jouw heerlijke stem. Oh, ja. Uh, wat gaan we nu... Ja, dit vind ik ook een heel mooi uh, nummer wat je nu... Uh, doe je, als jij optreedt, doe je dan ook een kort praatje ter inleiding van je nummers? Ja, dat hangt heel erg van de dag af of het publiek ook. Oh, ja. nou doe maar net als ik ben het publiek. Ik wil wat horen. Pick my battles. Hallo, publiek. Pick my battles. Uh, ja, wat kan ik daarover zeggen? Nou, vooral dat mensen een cd moeten kopen. <laughs> want dat er een geweldig mooie fluitzoren opstaat. Precies, van ja. En Han we... Lits. Maar ja, die, die is er nu niet bij. Maar uh, ja, die heeft het gek gespeeld echt. Ja. En Han heeft er zelf ook net een plaat gemaakt. Die is ook heel mooi. Dus uh, uh, nou, okay. dit iedereen. <laughs> maar nu hard toch. I'm broken. I'm broken, torn open. It's a great day. For the flies, for the vultures, it's take out, take away I'm hung out, to dry, come on in from the sky If only you saw me, eyes open. I swear, if you know me, baby, you know me. I'm hung out to dry. the, the, the. And if ever you find me, even in hiding, I will still vow for you, the thing you do Uh, hoe, hoe gaat het dat schrijven? Wanneer schrijf je trouwens? Is dat, is dat iets in. Uh... Ik heb een rare manier van schrijven. Um, um, in die zin dat ik uh, uh, vaak teksten los schrijf. met weer andere muziek op mijn hoofd. Al? Oh? Dus het is een beetje kakofonisch eigenlijk. Ja. Maar uh, dat werkt. Ik kan ook op andere manieren ja, iets schrijven ja, ja, ja. trouwens. Maar dat vind ik heel leuk. En dus die teksten liggen los en dan. Er dus zijn momenten, dan denk ik, oh, nu heb ik heb zin om echt een nummer te maken. En dan ga ik weer bij die gitaar beginnen. En daar eerst dingetjes doen. Dat ik denk, hé, hey, dit is echt, dit is leuk. En dat komt ook lekker uit de vingers. En dan zoek ik die tekstjes erbij van oh, dan zou dit wel bij kunnen passen of dat. En dan moet dat vervolgens natuurlijk aangepast. Want dat zit soms ja. tien jaar tussen. Oh. Die tekst geschreven en dat ja. gitaardingetje. dingetje. Dus het zijn eigenlijk ook een uh, soort gedichten die je schrijft, bij wijze van spreken. Ja. Maar niet met die pretentie. Nee, nee, nee, nee. Ik schrijf ze dan ook wel met in mijn achterhoofd... van dit, zou, dit is wel voor een liedje bedoeld. Ja, ja, ja, ja. En er zit ook heel veel rommel bij. Dus, uh, en als ik dat dan een beetje ga polijsten... en op elkaar passen, dan valt er ook heel veel af. Of dan moet, want het metrum is dan helemaal niet kloppend nee, nee, met elkaar. Ja, ja. En dan breng ik die dingen bij elkaar. Dus soms zit ik heel veel te herschrijven weer. Dan denk ik, alleen, alleen het beeld is goed. Of alleen ja. die, dat zinnetje. En sommige dingen die passen ook als een klokje in één keer. Dan ben ik eigenlijk ja. in tien minuten klaar. Ja. Nou ja. dat is wel heel leuk natuurlijk, ja, ja. want uh, uh, nou ben ik even helemaal even een blackout. Nou zeg, wilde ik wat vragen over het schrijven. Nou zeg, ik denk nou ik laat je even uitpraten. Ja, dat moet je ja. ook niet doen. Nee, dat moet je ook niet doen. Nee, nee. Oh, um, wat zou ik maar nou zeggen? Uh, uh. Nee. Ja, waarom vroeg je dat? Hoe dat schrijven gaat? Um. Oh ja, nee, nou, Ik weet alweer, ik weet alweer, want uh, het Engels, het is natuurlijk het Engels, je doet allemaal in het Engels. Ja, ja dat vind ik het fijnste, dat, voor mij is dat de taal waarin ik muziek maak en ja. eigenlijk bijna, nou dat is niet waar, ik was zeg bijna alles waar ik naar luister, alle popmuziek waar ik naar luister is in het Engels, Ja. maar ik luister ook naar heel veel andere dingen. Maar... Schrijf je ook wel iets in het Nederlands? Nee. En ijdel genoeg denk ik dat ik dat wel zou kunnen. <laughs> Ja, en ja, dat heb ik ooit wel eens een keertje gedaan of zo, maar ik vind het heel erg leuk in het Engels. Ik, ik, en ik ja. doe dat al zo lang. Ik schrijf al heel lang liedjes. Dat, ja. Voor mij is dat wel heel. En ik probeer het ook wel bij te houden. Ik lees ook wel eens poëzie in het Engels of, of een boek in het Engels. En ik luister heel erg naar de goede tv-series en zo, hoe, ja. de, hoe die constructies in elkaar zitten. Dus voor mij is dat wel de, de ja, plek. want je hebt wel eens van die bandjes die dus in, in het Engels iets schrijven. En dan denk ik. Mm. Weet je wel, klopt die teksten wel. En je hebt ja. zo'n zo uh, zo hè, hier in Nederland... Ja, ja. Die, waar je je Engelse liedteksten naar toe kan sturen. Maar daar vertrouw je wel op. Ik vertrouwde wel op, ja. ja, ik, ja. Nou, Ik zat te denken, ik zat aan jou, jouw plaat te luisteren... en toen denk ik, van, als je dit nou in het Nederlands zou zingen... zat ik te denken, hè? bijvoorbeeld stel dat deze woorden, dit, dit liedje nou... en toen dacht ik, ja, ik, ik denk ook niet dat ik het in het Nederlands zou willen horen... want dan komen, komt die tekst ook allemaal zo ontzettend binnen... Ja. Het is eigenlijk wel lekker dat het niet mijn je, eerste taal is. Je moet andere Gek, beelden kiezen en andere woorden. En dat vind ik ook wel weer prettig. Het schept wel een soort van afstand. Ja. Uh, hoewel natuurlijk er zijn heel veel mensen die het ook horen... en voor wie Engels wel een eerste taal is. Uh, die wonen ook in Nederland. Denk. Ja, maar die zijn gewend aan al die popmuziek die ook ja, al in het Engels is. Dat is, echt, dat, is Gek, ja, dat is wel jammer, vind ik. Dat iedereen gewend is geraakt aan een soort wrak Engels... Ja. Want ja, in Rusland wonen ook mensen en in India... en die willen ook uh, iets maken voor de hele wereld en zo. Dus het is, nou ja, India is geen goed voorbeeld natuurlijk. Nee. Je bent ook al wat goed Engels binnengekregen. Ja, ja, precies. Ja. Ja, gek is dat, hè? Ja, qua uitspraak ook natuurlijk. En ik, ik, nou, ik vind mijn uitspraak niet perfect... maar het, heet, het zit in ieder geval een soort nou. consistente logica in. Of zo. Nou, soms is uh, bijvoorbeeld Tim Knolt, het ja. wordt wel beter... die had echt een beetje een lullige uitspraak van het Engels... Maar ja, dan zit ik, denk jij, ja, in, in Amerika wonen ook heel veel mensen die allemaal van andere landen komen. En die, uh, die spreken het ook allemaal. Uh, ja. Dus eigenlijk is dat ook weer onzin om daarover te vallen. Hè? Maar dat doen wel wij wel. Dat mensen daar tegenwoordig doorheen luisteren. Ja? En, uh, ik denk dat Björk veel goed werk heeft gedaan. Omdat ze wel heel erg mooie, sterke dingen maakte. Maar met een heel zware tongval valt tegelijk. Ja. En dan, ja, weet je, dan. mag gewoon niet van ze is dom of ze heeft geen idee of zo. Maar ja. Nou. ik koos daar ook voor. Van, uh, ik heb haar natuurlijk ook wel eens in het IJslands gehoord. Heb ja? je wel eens gehoord? Ja, ja, ja, ja. Jazz yes ook. is heel leuk. Ja, ja, ja. Jazz ja, ja, yes, ja. Standard. Oh, nou, dat, dat, dat heb ik niet gehoord, maar ik heb wel eens in het IJslands gehoord. Nou, um, uh, ja, laat nog één een lied horen. Dan doen we No Hero. Titelnummer van de vorige plaat. Ja. En wie, jij bent geen held? Nee. Nee, en dat wilde <laughs> ik ook echt heel graag zeggen tegen iedereen in 2010. Oh ja? <laughs> en hoe ja, zo? ik weet niet. Het kwam ergens vandaan. Je had zo'n periode, misschien had het ook met die tv-programma's te maken... en praatprogramma's, dat iedereen een soort succesverhaal overal aan het presenteren was. Van, ik vind dit ontzettend leuk en ja, ik ben nu helemaal op mijn plaats. En het, het leek alleen maar alsof er mensen waren die het ontzettend goed voor elkaar hadden. Terwijl ik als steeds meer dacht van, ja, er zijn ook mensen die moeite hebben met dingen of die struggelen. Ik bedoel, die kennen we allemaal. Maar ja, die zie je niet zo vaak geïnterviewd worden van, goh, jij ja, vindt het heel moeilijk hè, om iets af te maken. Ja, nou, dat klopt. <laughs> Weet je, dat, dus dat, ja. ik vond dat zo uh, on, uh, niet in balans eigenlijk. Ja. En dus, toen dacht ik, ja, daar is een beetje die tekst uit voorgekomen. En uiteindelijk dacht ik, oh, het is een goed titelnummer ook. Dus titel, okay. de hele thema van de plaat, I'm no hero. <laughs> goed. En het gaat als volgt. Tonight, I might surrender. Or die, trying to defend us. Trying to save my love from fools like yourself. I'm hey. I'll find come Lekker is dat, zeg. Wat zijn het voor rare stokjes die je daar hebt? Dit zijn kapotgeslagen... Kapot? Geslagen, uh, kapot? Het, ja, ze, ze, eigenlijk zijn ze zo. Oh, wat grappig. Maar ze zijn, en dan klinken ze... Goed, hè? Mooi. Oh, maar heb je, heb je ze heel lang doorgeslagen om ze zo te krijgen? Of was het gewoon het resultaat van... Dit is het resultaat van dit. Maar oh. op een gegeven moment dacht ik, ik wil nieuwe. Ja? Omdat ze kapot waren. Maar ze, deze klinken mooier dan de nieuwe. Oh, wat goed. <laughs> ja. Het is echt, ik vind het een hele vondst, weet je. Dit, ja, geweldig. Dit, dat, dit, uh, uh, ja. En, en, hè, dit was een soort marsmuziek die je erbij hoorde, ja. met die grote trommel. Ja, dat, uh, dat, dat mag ook wel zijn associatie. Ja, toch? Hè? Schat, ja. Ja. ja, mooi, hartstikke mooi. Hé, hey, um, uh, wat, uh, wat is jouw Olympus? Waar wil je heen? <laughs> Meer publiek. Ja. <laughs> ja, je bent een publiek aan het opbouwen en uh, dat gaat bij mij langzaam en gestaag, zeg maar. Ja. Dus dat, dat zou ik wel heel leuk vinden als er uh, wat meer mensen nog op afkomen. En nog meer optredens. En uh, nog spannendere plaatjes maken. Nog spannender? Ja. Oké. Okay. Ja, ik, ben, ik ben heel tevreden met deze plaat. En ja? na elke CD denk ik... Oh, dat kan eigenlijk nog dieper gaan. Oh, nou, en dan ja, eigenlijk goed. als het net af is, denk ik... Nou begrijp ik het. <lacht> nou heel goed, goed. Nou, dan komt er een nieuwe, ja toch? Ja, dan komt er weer een nieuwe. Dus, ja. dus zit soms ook driftig te schrijven... Echt uh, een week na <lacht> ja, ja. afronding van... ja. Hé, hey, en, en uh, uh, uh, waar, waar moet je over tien jaar zijn? Dat kan ik niet zeggen, maar Wat doe jij over tien jaar? Ik, ik... Over tien jaar hoop maar ik God. dat ik hier nog s'nachts zit. En, ja. uh, en dat ik mijn groententuintje het uh, lekker doe. Uh... Nou ja, dat heb ik dus ook. Een beetje ja. wat ik nu doe, maar ja. Dan, ja. dat ik dat dan ook heel happy ja. kan dat, doen. Precies, dat ik dat nog steeds mag doen. Dat vind ik ook. Ja. Nee, Oké, okay, goed, dan uh, let's check it. Misschien maar goed dat er nu geen waslijst van uh, veranderingen nee, uitkomt. Nee. En in deze tijden... Nou, ik zit, ik zit te luisteren... Uh, ik zat, nadat ik naar jouw plaat geluisterd had vanochtend in de auto... ging ik luisteren naar uh, het Hoorcollege Kapitalisme van uh, Maarten van Rossum. Ja. En, toen, en toen dacht ik, oh, het komt allemaal wel goed. <laughs> ja. ja. Ik blijf lekker zo arm als ik ben. Armer wordt het niet, en hoop ik. Dus uh, gaat het gaat ook helemaal niet om. Eh... Uh, uh, ik zou zeggen, want ik wil straks dat, absoluut dat nummer... dat eerste nummer van jouw plaat, wat ik heel erg mooi vind... wat volgens mij een hitje moet worden. Maar uh, uh, tot die tijd uh, gaat uh, nu nog... Uh, ook een mooi nummer. Bed and Breakfast? Bed Breakfast. Oké. Okay. Never felt so well Like in that stale hotel An empty shell Closets in the corner. I wanna drown them out. Zo eindigde je plaat. Ja. Met ja. Nog even die zin. eventjes er. Voor uh, het volgende nummer moet jij uh, je uh, dingen omstemmen. Gitaar. Ja. Maar eh, Daan had je, je hebt ook plaatjes meegenomen die jou inspireren. Je hebt er twee meegenomen. We, vertel eens, welke welke gaan we draaien? Welke, en, en waarom? En hoezo? We hebben niet zo heel veel tijd, hè, geloof ik. Nou, maar draai een plaatje dan kan jij dan. Ja? Uh, yeah? Misschien het beste Dan Auerbach. Wie is dat ook alweer? Uh, hij is de helft van de Black Keys. De zanger. Oh ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Groeven en rocken en ja. uh, heel stoer allemaal. Ja? Hij is ook een gekke zanger, vind ik. En uh, ik heb een beetje gekozen voor When the Night Comes. Uh, ja, Hij heeft een heel aparte solo plaat gemaakt, twee, drie jaar terug. En, uh, en dit is een beetje ook zo'n incompleet liedje. Je hoort hem en een en het is dus heel leeg en toch heel vol en heel sfeervol. En de titel lijkt me heel erg... En ook pracht. nog heel stoer zo hoe die jongen het doet. Ik weet het niet. Oké, okay, goed. Den Haarberg. <tied> rest No more try No tears When the night comes When the night any choice you made When the night dreams when the night comes when the night comes and you lay your by the one you love the one who De koebelletjes, wat leuk. Maar koebelletjes, of zat dat aan de plaat? Zeker, het ging zeker door naar het volgende nummer of zo. Nou goed, dat was Dan Auerbach, keuze van Hartog, mijn gast vannacht. En hij heeft zijn gitaar omgestemd om het eerste nummer van zijn nieuwe album... ...Happy Days, wat ik u van harte kan aanraden, te spelen. We hebben het hier al vaker in de uitzending gedraaid. Denk ik denk een stuk of twee keer. Werewolf Heart. Ik vind het heel, heel mooi qua tekst. En ja, uh, het zit mooi in elkaar. ja Dankjewel. <laughs> Vaar toch. If seeing is believing. And I believe what I see. Have you made a believer? Or will see you're out of me? I can see you before me. But I'm somewhere else. Gonna take a lot more me to believe in myself. Like a stone into the water, you threw a brick at my house. I was looking out the window, but I couldn't get out. Everything is changing. Nothing looks right. I thought I was a werewolf. I had a werewolf heart. It's breaking out of my chest. You just caught me off guard. Just listen to it pounding and hammering on. The effect is astounding, but it just come out. A wizard and i would strike you blind watch them starry eyes breaking before the breaking mine. what a stupid thing to say though what a stupid thought what a stupid game to play now Ja, ik, heb, ik, ik zit zo lekker, ik denk, hè, ga er maar een stukje door, weet je ja, wel. Goed hier, je zit er zo. helemaal in. Hey, ik vergeet even te klappen. <lacht> nou, heerlijk. Dank je uh, het laatste minuutje is aangebroken. Uh, ik hoop dat je, dat je veel van je plaatjes verkoopt. En uh, dat je in staat bent om uh, nog veel meer plaatjes te maken. Dank je. Veel optredens. En uh, dat ik dan zeg, ja, weet je, die Hartog, die was bij mijn programma. <lacht> weet je wel. <lacht> Heel erg leuk om hier te zijn. Ja? Dank je wel, tof. Ja. En jij ook, uh, Rowan. Echt fantastisch. We, hoe kom je aan hem? Aan die Jan? Uh, ja, wij kenden elkaar uit uh, de conservatoriumtijd, hè? Ja. Hij zat in Utrecht en ik in Hilversum. En dan kwam je elkaar toch wel tegen, via-via. Dus, okay. uh, en toen hebben we elkaar heel lang niet gezien. En een paar jaar geleden weer. Uh, Oké. Okay. Speel je nog bij andere ja. uh, dingen, Rowan? Ja. <laughs> Hij wilde echt niet praten. Maar hij nou, heeft goed. toch iets gezegd, man. Hij heeft iets gezegd, ja. ja en over zijn stokjes. Het nou, grondig, niet. ja. Heerlijk. Nou, <laughs> ja, goed. Hey, jongens. Uh, een goede reis terug, dadelijk. Dankjewel. je wel. Ja. en, en nou, nog. Vrij, hè, want je hoeft niet naar Koster. Ze hebben uh, herfstvakantie? Het is herfstvakantie. Oké. Okay.